Bij een brand in Bangladesh zijn zeker 19 doden gevallen... bij een nederlands bengaals containerdepot Ook raakten meer dan 100 mensen gewond. De brand brak rond middernacht uit in een container met chemicaliën... in Chittagong, op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Dhaka. Onder de slachtoffers zijn volgens de brandweer zeker vijf brandweermannen. Sinds de eerste explosie zijn er nog meer explosies geweest op het terrein. Die waren in de wijde omgeving te horen. Veel ramen zijn eruit geslagen. De Britse prins Charles heeft op het jubileumconcert bij Buckingham Palace... gisteravond een eerbetoon gebracht aan zijn moeder, koningin Elizabeth. U bent er voor ons geweest, deze 70 jaar, zei Charles. De 96-jarige Queen was er zelf niet bij. Bij het concert in de buitenlucht waren zo'n 22.000 toeschouwers. Er waren optredens van Queen, Alicia Keys en Rod Stewart...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 Het weer in het noorden is er droog en zonnig. De temperatuur stijgt al snel naar 22 tot 25 graden. Elders is het bewolkt. In het zuiden valt er momenteel al een bui. Vanavond zal de regen ook het noorden bereiken. Ook kan er een klap onweer tussen zitten. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW.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 One, Joker's is ZFM. 1, 2, Set your body ablaze, your body ablaze. Me and you, baby, set your body ablaze. Set your body ablaze, your body ablaze. Me and you, baby, set your body ablaze. your brain. Don't you fret, just listen, I'm saying. Woo! Serious, the serious are looking at my face. I'm trying to take you back to my place. No one baby, does stick to my pace. face. Rocksteady girl to the rhythm and bass. Come baby, together we have no time for wait. Don't want run you down, don't want day. me desire yeah. beat you with the wire make me sing all like a choir Oh my shant come give me little light spark it up come in need little fire in the middle my life a long time in a get to see you once he wasted on the water way in the real take me I up like a me me jesus come on. and then. When the neighbor get back and get up and knocking, when bedboard is knocking and girl back is cracking. The delivery is on and we keep it tracking. A uh, baby girl, no that nothing ain't lacking. Ranch banking, no machine keep going. Listen to me, DJ, listen to me, sing sound apart from the odd girl I keep talking. The depth, no, no, good love girl, yo. The depth, no, no, good love girl, baby girl. The them, no, no, good love girl, yo. Tell them the good love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 Als linda pa que hebt, dan por un feo. Que no te een tu noche, dan is hij een vrouw. Als je een man hebt, dan is hij een man. Als je een vrouw hebt, dan yo te robó. Robó, Als je een man hebt, dan is hij te, tira, yo te cojo. Que ik je weer ik je weer zien. ik con un el. Tira, yo te cojo, coco, cojo, coco, cojo. Al hacer yo te recogo. Los ceros me combinan con los zorros. Yo quiero comer tema mi no levantón. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te calor. Pa' conseguir todo lo que tú tienes. El teclado tiene espacio, no le dé hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al bloque Cerebro Dima Blow, John el Deeper, yo Rick en Music Ei, hey, hey, hey, hey, hey. ei, ei, ei, ei, ei, ei,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 106 FM 106.9 FM. You are Het is van Zon. Zee Zamfort en Zomrit.